11 uur in Monseree met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Eurolanden... hebben Jeroen Dijsselbloem benoemd tot voorzitter van de Eurogroep. Dat deden ze tijdens een vergadering in Brussel. De benoeming komt niet als een verrassing en het was een formaliteit. De Nederlander was de enige kandidaat. Hij gaat de functie combineren met die van minister van Financiën van Nederland. Dijsselbloem is de opvolger van Jean-Claude Juncker... de premier van Luxemburg die de Eurogroep acht jaar heeft voorgezeten.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 In IJmuiden zijn 48 appartementen ontruimd vanwege een brand. Die brak rond 7 uur vanavond uit in een gelhaard in een woning op de vierde verdieping. De brand was vrij snel geblust, maar tijdens het blus is een deel van de stadsverwarming gaan lekken, waardoor een aantal appartementen van warm water moesten worden afgesloten. En daarom kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Bij de brand raakten drie mensen licht gewond.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 En dan het weer. Het is vannacht overwegend bewolkt. Plaatselijk kan nog wat lichte motsneeuw vallen. Het vriest licht tot matig. Morgen is het vrijwel de hele dag zwaar bewolkt. En ook dan kan er af en toe nog wat lichte motsneeuw vallen. Het blijft bijna overal licht vriezen. En de dagen daarna blijft het droog en dan wordt het wat kouder. Dit was het NMS-journaal.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 Vandaag is het blauwe maandag, de meest deprimerende dag van het jaar. Totdat iemand mij vertelde over wat mieren doen: dat ze bladluisjes gevangen houden in hun mierenhoop in aparte kamertjes en dat de mieren de bladluizen kietelen omdat ze dan honingdauw afgeven, een lekkernij voor de miertjes. Ik kon de lente al bijna ruiken. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Voor de Vira, de hoge snelheidstrein, is het tegenwoordig elke dag een blauwe maandag. De treinen rijden niet en de NS en zijn Belgische tegenhangers zijn ze dan ook helemaal zat. Een hele dure grap waar vooral reizigers de dupe van zijn. Is het de schuld van de bouwer? Is het de schuld van de NS? Of zit er een weeffout in de Europese aanbestedingsregels? Daar gaan we het straks over hebben. Maar ook over Israël. Want daar zijn morgen verkiezingen. Het eeuwige thema, het vredesproces, lijkt voor het eerst geen grote rol te spelen. Wat gaat de Israëliërs wel naar de stembus bewegen? En met zijn hand op de Bijbel van Abraham Lincoln... is president Obama vandaag geïnaugureerd. Over Lincoln verschijnt volgende week een grootse film... Wat zijn de overeenkomsten tussen beide presidenten? En om vijf voor twaalf de betovering van flessenpost. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Mandag 21 januari. Nog maar 77 dagen minister van Financiën en nu al een topfunctie. Jeroen Dijsselbloem mag zich sinds een uur voorzitter van de eurogroep noemen. Best een belangrijke baan. Het is voor de hele eurozone, ook voor Nederland, van cruciaal belang dat het vertrouwen in de euro en de economische situatie in de euro zich herstelt. Dat er ruimte komt voor nieuwe economische groei. En het werk wat hier gebeurt in de eurogroep is daarvoor heel belangrijk. Aan zijn naam moeten ze in het buitenland nog wel wennen. Het is tussen Dijsselbloem en Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Ja, en Jeroen Dijsselbloem geeft op dit moment een persconferentie. Chris Ostendorf, onze correspondent in Brussel, is daarbij. Die spreken we straks om te horen wat Dijsselbloem heeft gezegd. Die andere benoeming van vandaag werd iets groter aangepakt. Ladies and gentlemen, the president of the United States, Barack H. Obama. Honderdduizenden mensen waren in Washington, D.C. bij de publieke beediging van president Obama. Bij zijn eerste beediging, vier jaar geleden, ging het niet helemaal goed. Er werden wat woorden door elkaar gehaald... en ook nu verliep de beediging niet geheel vlekkeloos. The office of president of the United States. The office of president of the United will to the best of my ability. Ja, een kleine hapering dus. Maar zijn inaugurele reden ging gelukkig een stuk beter. Ik praat zo verder over de beediging met Michiel Vos in Amerika. Badr Hari mag zijn proces in vrijheid afwachten... Morgen mag hij naar huis. maar hij wordt verdacht van mishandelingen en werd vorig jaar vastgezet... omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden. De rechter denkt dat hij dat nu niet zal doen... tot tevredenheid van zijn advocaat. Ik ben ongelooflijk blij voor mijn cliënt en zijn geliefde... en zijn familie. Super. En na de uitspraak heeft die geliefde Estel het huis waarschijnlijk al opgeruimd... want Badder zal de komende tijd vaak thuis zijn... vanwege de voorwaarden waaronder hij vrijkomt. Iets specifieker, een horecaverbod, maar van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends uh, En geen contact opnemen met, uh, met name genoemde getuigen... waarvan het OM heeft gezegd, die gaan we nog horen. En we gaan even naar Brussel, naar correspondent Chris Ostendorf. Chris, jij was net bij de persconferentie die Dijsselbloem heeft gegeven. Wat was zijn eerste reactie? Ja, Ik loop even snel naar buiten, want de persconferentie is nog bezig, uh, uitgebreid. Veel vragen zijn er. Um, hij moet zich natuurlijk presenteren hier aan de, de, de Europese pers. Vooral uh, veel vragen tot nu toe van de pers uit de zuidelijke landen. Begon met een vraag van een uh, Italiaanse collega van mij... Die zich uh, afvraagt waarom er alleen maar triple E-landen achter de tafel zitten. Want er is een persconferentie hier, zoals dat gebruikelijk is naar zo'n vergadering van de landen met de euro. En daar zit dan de voorzitter van de Eurogroep. Dat wordt dan nu Dijsselbloem als uh, Nederland degelijke triple E-land, daar de vertegenwoordiger van. Uh, maar er zit dus ook uh, de voorzitter uh, van de, de, de commissaris van Finland, ook weer zo'n degelijk land. En de vragen van de, vanuit de zaal van de landen uit Zuid-Europa waren vooral waarom zitten alleen maar allemaal dat soort landen aan tafel... Oh. aan de knoppen in Europa? <laughs> Zijn dat nog de enige politici die vertrouwd worden hier? En tellen wij nog wel mee? Dat is een beetje het gevoel van de, van de collega's uit Italië en, en, uh, en dat soort landen. Mm -hmm. Ik heb begrepen, Chris, dat het geen unanieme keuze was voor Dijsselbloem. Nee, klopt. Uh, daar is nu net ook even over gepraat. Uh, Spanje heeft uh, tegengestemd, of eigenlijk heeft Spanje tegen Dijsselbloem en in de vergadering gezegd... dit kan geen unanieme beslissing zijn. Uh, en in de vergadering, volgens Dijsselbloem, is daar niet expliciet ook een reden bij gegeven. Je kunt er naar gissen. Ik kan er ook wel naar gissen. Maar Spanje heeft dus inderdaad tegengestemd alle andere landen van de euro uh, voor. En als je er naar gist, Chris, wat denk je dan? Nederland is de laatste jaren heel uh, principieel geweest... in een heel aantal uh, dossiers die hier besproken worden in de Eurogroep. En een van de gevoelige dingen voor Spanje is... zij hebben geld nodig voor hun banken. Hun banken zijn enorm in de problemen. En uh, zij willen daarvoor direct uh, geld uit het Europees noodfonds gebruiken... om hun banken op orde te krijgen. Nederland, samen met Duitsland en Finland... heeft dat op dit moment, tot op dit moment geblokkeerd. omdat de, mm -hmm. de houding van Nederland is... Dat willen wij in principe pas doen als er een fatsoenlijk toezicht is op alle banken in Europa. Als dat toezicht ook functioneert. En dan willen we er vervolgens nog wel eens over nadenken. Maar Spanje die heeft dat geduld niet. Uh, vindt dat Nederland, Duitsland en Finland uh, lastig zijn. Zich opstellen als havikken in het debat over de euro. Dat is allemaal bekend. En of dit nou de reden is om tegen Duitserbloem als voorzitter van de euro te stemmen... dat lijkt mij logisch, want een andere reden kun je niet zo goed bedenken... want Duitserbloem is hier zo kort, die heeft nauwelijks vijanden kunnen maken. Mm -hmm. Nou, hij heeft in ieder geval een, een hoop te doen, zou ik zeggen. Chris Ostendorf in Brussel, dankjewel. Het winterweer houdt nog een paar dagen aan. In het noorden van het land zijn ze de sneeuw liever kwijt dan rijk. Vooral als je in Groningen al een uur op de bus staat te wachten en er vervolgens niet in kunt. En de bus stond er net, dus wij dachten we kunnen erin, alleen toen pasten we er niet meer in. Dus ja, nog even en we gaan naar huis, want uh, het is zo koud. De kou leidt ook tot verkoudheid, verstopte neuzen en de schorre stemmen. Als presentator is zo'n kriebelhoesje verschrikkelijk. Ze is daar met Prins Willem-Alexander <coughs> en Prinses Maxima op staatsbezoek. Daar heeft het. <coughs> daar ligt broedij. <coughs> Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Sorry. <laughs> Een correspondent. Michiel Vos heeft vandaag de inauguratie van Obama van dichtbij meegemaakt. Hij was in het kapitool. Goedenavond, Michiel. Michiel, hoor je mij? Ik heb geen Michiel aan de lijn, denk ik. Ik kijk nu naar mijn eindredacteur. Wel, hij is er wel. Michiel aan de andere kant van de oceaan, hoor je mij? Of is hij nog aan het feesten van de inauguratie? Nou, ik denk dat het niet gaat lukken op dit moment. Gaan we dan naar de kranten van morgen, Jan. Is dat een goed idee? Ja, blijkt Jan van wel. De Putten. Er staat van alles in, natuurlijk ook over Obama en, en, en de Vira en zo. Het Financiële Dagblad heeft ook andere dingen. Heeft het over de problemen van Brabantse high-tech bedrijven. Die kunnen zo moeilijk aan technisch personeel komen... dat ze voor bepaalde opdrachten willen uitwijken naar het buitenland. En een machinefabrikant in Eindhoven wil zelfs helemaal naar Spokane in de VS. In het commentaar zegt Trouw dat er in het Vira-drama maar één verantwoordelijk is... voor de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel en dat is de NS. De NS moet de verbinding herstellen, liefst met de goede oude Benelux-trein die ook Den Haag aandeed. De politiek moet niet zo mild zijn tegen de NS. Zometeen meer over de Vira. Op de Universiteit Utrecht is onderwijs in het Engels een probleem. Veel studenten vinden hun eigen Engels onvoldoende. En dat van hun docent ook. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 900 bachelorstudenten. Staat in spits? Studenten weten soms helemaal niet dat bepaalde colleges in het Engels zijn. Of dat ze essays en theses in het Engels moeten schrijven. Enkele aanbevelingen na de enquête: bereidt studenten beter voor. En geeft ze de mogelijkheid hun Engels tijdens de studie op te krikken. De Volkskrant was bij de aankomst van voetballer Wesley Sneijder in Turkije. Morgen treedt hij aan bij Galatasaray. De aanvoerder van Oranje wordt, als hij uit het vliegtuig stapt, omstuwd door allerlei mensen. Een meneer in een fluorescerend hesje valt Sneijder om de nek en zoent hem op beide wangen. Dit is fantastisch. Dit kan, dit kan alleen maar hier, zegt Sneijder. Hij wil zo snel mogelijk Turks leren. Ook zijn vrouw Jolanta heeft er zin in. Iedereen is zo verbazingwekkend aardig, zegt ze. Het voelt als familie. Boeren in Kenia zijn boos over het Nederlandse katverbod. Sinds enkele weken valt kat onder de opiumwet en mag het niet meer worden ingevoerd. In het Nederlands Dagblad staat dat de boeren in Kenia daardoor op jaarbasis bijna 14 miljoen euro mislopen. Katblaadjeskou is in Nederland vooral populair onder Somaliërs. Jaarlijks bracht de KLM 800.000 kilo naar Schiphol. Veel kat ging via Nederland naar Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Het AD komt woorden tekort om te beschrijven waar koningin Beatrix in terecht is gekomen. In het kermispaleis van de Sultan van Brunei. Waar alles blinkt en knippert. Waar de oprijlaan kilometers lang is. Disneyland met kerstverlichting. Boven het verhaal staat Beatrix verblikt of verbloost niet in krankzinnig paleis vol goud. Het wordt een kale carnaval en dat komt door de crisis. In de Telegraaf klagen de carnavalsverenigingen Steen en Been. Feestgangers houden de hand op de knip en zullen niet vaak een rondje geven. Bedrijven vinden het sponsoren van carnavalswagens te duur. Bij de Boerenrad in Tegelen verkochten ze altijd 2000 kaarten voor het carnavalsweekend. En nu blijft de teller steken op 700. Artiesten vragen om meer geld. Nee, zeggen ze in Tegelen, de crisis voelen wij behoorlijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. En dan gaan we terug naar Washington als de verbinding goed is. En ik denk het wel, conspirent Michiel Vos heeft namelijk vandaag de inauguratie van Obama van dichtbij meegemaakt. Hij was in het kapitool zelfs. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Het was echt een heel mooi Amerikaans feestje. Heb je ervan genoten? Ja, ik heb ervan genoten omdat je dit als nuchtere Nederlander niet vaak ziet. Zo'n overdaad aan... Ja, laten we zeggen, het voorstellen van de nieuwe koning. Oh nee, de president aan het volk met een speech en Beyoncé en de first lady met een nieuwe pony en een nieuw haar en een nieuwe outfit en, ja, en de militairen. En dat is iets wat je eigenlijk niet meer zo gewend bent als Nederlander. En dat kan allemaal zomaar in dat Republikeinse Amerika. En wat gebeurde er allemaal na de eetaflegging met Obama, achter de schermen? Achter de schermen heeft hij daarna een lunch met de Senaat en de van Afgevaardigden in het, zeg maar zeggen, de oude koepel van, de oude, van het oude kapitol, zeg maar, zoals het er vroeger uitzag. En ook daar zit hij weer aan alsof het zeg maar, Lodewijk de 14e is of Lodewijk de 16e, whatever. Maar in ieder geval een koning achter een banket met iedereen die een Mr. President dit, Mr. President dat noemt. En, je, hè, en de, de, de militairen en... Uh, uh, verschillende leden van uh, het, het, het huis, van, van, uh, van geloof, komen langs. Iedereen biedt hem cadeaus aan. En het is alsof je, alsof je in een soort in de levant bent tijdens een koningshuis... wat bij elkaar komt. Het is, het is op die dag, op deze dag, eigenlijk weinig te maken met de Republiek... met de president. Nou, dan mag die man ook eens een keer een leuke dag hebben, toch? Dat iedereen gezellig tegen hem doet. Ja, iedereen... Zelf tegen hem, uh, Jay-Z en Beyoncé zitten vlak achter je in het, gevo in het gevolg. Uh, iedereen kijkt naar je, zelfs uh, speaker John Boehner, de Republikein, moet naar je luisteren. Zelfs Mitch McConnell uit de Senaat moet naar je luisteren. En morgen begint het gevecht weer. Maar vandaag is iedereen het even met je eens. En mag je praten in een speech over, zeg maar, Abraham Lincoln, die de slaven de vrijheid gaf. En Martin Luther King, dus is Martin Luther King tegen Amerika, die, zeg maar... Die dat nageslacht van slaven het idee van daadwerkelijke vrijheid gaf. En in de derde stap kom jij dan zelf, als eerste zwarte president, en vertel nog eens even aan het land hoe vrijheid niet alleen op papier is bedoeld in de Constitutie of in de, in de verklaring van onafhankelijkheid, maar hoe die ook in de praktijk nog moet worden uitgelegd. Ja, en dat is, zeg maar, Daniel Day Lewis, Martin Luther King, The, uh, the Honest Ape, Martin Luther King en Barack Obama in één, in drie stappen. En dat is, ja, dat is toch wel iets heel moois, vind ik om daarbij te zijn. Ik krijg er kippenvel van als je het zo vertelt. Correspondent Michiel Vos, dankjewel. Geen dank. Jacco Gardner. De Vira is een van de meest complexe dossiers op treingebied in Europa. Al dus de topman van de Belgische spoorwegen... die vandaag de Italiaanse bouwer een ultimatum van drie maanden heeft gesteld. Wat ging er mis? Ligt het aan de producent Ansaldo Breda? Aan de opdrachtge opdrachtgevers NS en NMBS? Of is het probleem inherent aan de Europese aanbestedingsregels? Aan de telefoon Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Even over de gevolgde procedure. Ik stel me zo voor dat de NS en de Belgen een soort wensenlijstje hebben opgesteld... en dat er dan producenten op reageren en daar ook nog een prijskaartje aan hangen. Gaat dat ongeveer zo? Ja, dat gaat ongeveer zo. En Europa zegt hoe dat allemaal moet. En uh, zitten daar veel restricties op als Europa zich ermee bemoeit? Ja, dat is heel goed vastgelegd, omdat ze willen voorkomen dat andere landen op papier wel die boel aanbesteden, maar in de praktijk hun eigen producenten voorrang geven. En dan, ja, dan botst dat met de Europese gedachte. Weet u wat op het wensenlijstje van NS stond? Niet precies. Ik weet wel dat het natuurlijk sowieso om prijs ging. Maar het ging ook bijvoorbeeld om energiegebruik en aantal zitplaatsen dat werd aangeboden. En wellicht nog een aantal andere dingen. En er waren ook een aantal zaken die zijn gewoon randvoorwaarden rond veiligheidssystemen. En op basis van al die gegevens moet je dan een keus maken. Er stond niet bijvoorbeeld iets op als levert altijd op tijd. Nee, dat kan ik me niet voorstellen dat het erop had gestaan. Want dan was het al lang afgeblazen geweest. En... Uh, ik moet zeggen, dat gaat natuurlijk op een heleboel terreinen nog wel eens mis... dat er vertraging ontstaat. Dit is wel extreem, maar ja, dat is ongetwijfeld niet uh, waterdicht afgekaart. Nee, niet als voorwaarde opgeschreven. Welk criterium had u er zeker zelf op gezet? Nou, ik zou in ieder geval, en zeker uh, met de kennis van nu... iets op papier willen hebben waar, op basis waarvan je kan beslissen op uh, kwaliteitscriteria... En dat is wel lastig, dat moet juridisch heel goed afgekaart zijn. Maar ja, bijna dat inzien vallen die treinen natuurlijk heel zwaar tegen. En dat hadden we natuurlijk absoluut willen voorkomen. Ja. Ja. Bij mij in de studio is Sander de Rauw, CDA-Kamerlid. Welkom. Ja. Um, bij ieder sneeuwvlokje die op het spoor valt... staan Kamerleden klaar om kritiek te spuien op de NS. Nou ja, niet alleen Kamerleden. Ik geloof dat heel Nederland daar een sport van heeft gemaakt. Heeft de Kamer zich ook bemoeid met de aankoop van de Vira? Ja. Weet u dat? Ja, indirect zeker. Kijk, de Kamer heeft uiteindelijk de minister de ruimte gegeven... om een aanbesteding uit te schrijven. En de Kamer zit daarbij wel op grote afstand. Maar het is wel zo dat de Kamer al een paar keer hierover gesproken heeft. Ik kan mij mijn eigen collega Ger Koopmans nog herinneren... die een paar jaar geleden zei over deze Italiaanse treinenbouwer... ze zijn beter in onderhandelen dan in het bouwen van treinen. Had de Kamer er wat dichter bovenop moeten zitten? Nou, dat beter zijn geweest. Nou, laat u. ik dan even een beetje kritisch zijn over mij en mijn vakgenoten. Ik vind dat Kamerleden zich uh, niet te veel moeten bemoeien met de details en de technieken. Dat, uh, die kennis hebben zij niet. Ik vind dat Kamerleden zich goed moeten laten voorlichten... allereerst door een staatssecretaris of minister. En die heeft uiteindelijk een ambtenarenapparaat van duizenden mensen... waar wat mij betreft de kennis en know-how moet liggen. De staatssecretaris of minister heeft verantwoording af te leggen aan het parlement. En de Kamer moet controleren of zij haar afspraken nakomt. En ik stel vast dat dat, ondanks alle goede bedoelingen... feitelijk vandaag niet gebeurt. Niet gebeurt. Steeds hoor je het argument dat de prijs van de Vira... Uh, waar de Italianen voor konden leveren, doorslaggevend is geweest. Is het zo, moet ik daaruit concluderen... dat betrouwbaarheid uh, eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was voor de NS? Dat het puur om het prijskaartje ging? Nou, die indruk heb ik wel. Ik, als ik kijk naar de hele historie van de HSL... dan zie ik uh, mevrouw Netelenbos, die een aanbesteding heeft gedaan in haar paarse periode. Paars die geloofde erg in de marktwerking... en uh, hebben daarin ook goede dingen gedaan, denk ik. Maar uh, dit dossier uh, gaat hen nadragen. Mevrouw Netelenbos heeft aanbesteed... en vond dat er te weinig geld op het kleed kwam. Ja. En Toen heeft zij nieuwe aanbesteding gedaan en toen kwam er absurd veel geld op het kleed. Waarbij experts toen al zeiden, dames en heren, gaat de NS hier niet iets te veel betalen? En toch heeft ze gezegd, ik ga het doen. Ja, want de NS um, heeft zichzelf denk ik ook wel in de problemen gebracht. Omdat ze per se dat traject wilden hebben, daar hebben ja. ze ontzettend veel geld voor betaald. Um, toen, natuurlijk, toen ze dit geld hadden uitgegeven en dat het zich realiseerde hoe kostbaar dat was, moesten ze voor de goedkopere treinen gaan. Dat klinkt een beetje als wanbeleid, als ik het zo hoor. Ja, NS die wilde geen uh, indringers op haar spoor, zoals ze dat in het verleden zelf gezegd hebben. En NS heeft dus, uh, ja, wilde geen buitenlandse bedrijf hier hebben, dat willen ze nog steeds niet. Ze zijn heel erg bang voor concurrentie, ook op het regionale spoor, houden ze allemaal tegen. Maar op deze traject waar we nu de problemen van zien, wilde NS koet, -koet geen andere partijen. Daarom hebben zij destijds in 2001 onder Netelbos een heel hoog bedrag geboden. Ja, en dat hebben ze op de een of andere manier moeten terugverdienen. En daarom hebben ze een bouwer, denk ik, uitgekozen die uh, vooral voor de prijs ging. En daar, betalen we, en daar betaalt de reiziger op dit moment de echte prijs voor, mm. want er wordt er niet gereden. En de NS heeft op dit moment een grote schuld bij de overheid... omdat ze haar concessiegelden gewoon niet ophaalt, die ze wel beloofd heeft. Ja. Um, mensen verliezen hun baan, bestuurders verliezen hun baan voor minder... Denkt u dat het tijd is dat iemand opstapt, als dit zo structureel is bij de NS? U las net een uh, commentaar voor over trouw, uh, dat uh, morgen schrijft in de krant... dat hier maar één verantwoordelijk voor is, dat is de NS. Mm -hmm. Ik ben het uh, grotendeels met hun eens. Ik vind dat de NS niet moet opstappen, maar moet aanpakken. Ik vind ook dat ze op dit moment het nadeel van de twijfel hebben... dat ze in blessuretijd zitten. Maar ik realiseer me dat uh, Kamerleden bijvoorbeeld van de VVD, de heer Abtroot... in zijn oppositieperiode dat zesmaal gezegd heeft... en tot op de dag van vandaag zit dezelfde directie er nog... Uh, als CDA hebben wij daar wat terughoudender in gereageerd... altijd als er iets misging. Hm. Ik zeg u wel, uh, dit is de laatste kans van de inheidsdirectie... om te laten zien wat ze beloofd hebben ook te doen. En vooralsnog zijn de tekenen daarover slecht. Dus als het niet binnen drie maanden is opgelost... dan moet er wel iemand plaatsmaken wat u betreft. Wat mij betreft zijn het allemaal interessante discussies. Alleen ik wil me ook even blijven verplaatsen in de reiziger... die op dit moment niet denkt van wie zit er wel of niet aan de top... maar die maar aan één ding denkt. Wanneer is er een betrouwbare en beloofde snelle verbinding? En daar moet alle focus op gaan liggen, ook de komende maanden. Uh, meneer Van Wee, als je eenmaal zo'n lijstje hebt rondgestuurd met criteria... kan je er later nog een beetje aan schaven als opdrachtgever? Nee, nee dat gaat niet. Daar krijg je gelijk uh, donder over. Want dan is er natuurlijk een partij die denkt... ja, uh, na de wedstrijd worden de spelregels veranderd. Zo kan ik het ook. En wij zijn daar de type van geworden. Dus dat mag niet. En daar ziet Europa streng op toe dat dat niet gebeurt. Hmm. Als je de lange lijst van klachten ziet vanuit de hele wereld... over, uh, over de bouwer Ansaldo Breda dan uh, vraag ik mij in al mijn onschuld af hoe het toch mogelijk is... dat zij die opdracht hebben gekregen. Ja, dat heeft puur te maken met het feit dat er criteria op papier zijn gezet. En binnen die criteria deden ze het best. En er zal ongetwijfeld niet iets duidelijk op papier hebben gestaan... over de kwaliteit en de toetsing daarvan. Maar heeft er Want... geen advocaat bij gezeten als die criteria's eisen worden opgesteld? Ik bedoel, dit, dit gaat om zoveel geld. Dat durf ik niet te zeggen. Ik neem aan dat er een hoop juristen naar gekeken hebben. En ja, kijk, het is inderdaad zo dat deze bouwer niet zo'n beste reputatie heeft. Al heel lang niet. En als je, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat zijn kinderziekten, dat kan gebeuren. Dat is tot op zekere hoogte wel waar... Maar als je het vergelijkt met de kwaliteit van de concurrenten... dus van Siemens en van Alstroom... maar bijvoorbeeld als je naar Japan gaat... dan rijden al hoge snelheidstreinen sinds 1964... nagenoeg na feilloos. Er is ooit in 2004 bij een aardbeving één trein ontsport... maar dat kun je denk ik de bouw niet verwijten. Dus er zijn toch ook wel bovenmatig veel problemen met de Vira. En dan even vraag ik u als burger... zou u vinden dat iemand van de NS op moet stappen? Nou, daar heb ik als, zelfs als burger geen mening over... Ik weet wel dat het achteraf heel makkelijk is om te zeggen... ja, dat is gewoon helemaal fout gegaan en dat had nooit zo moeten gebeuren. Maar wat moet je nu doen? Kijk, de huidige directeur van de Nederlandse Spoorwegen... was geen directeur toen die beslissing werd aangenomen. Nee. Nou is hij natuurlijk wel verantwoordelijk. Maar ja, ik zou ook niet weten wat ik in zijn situatie zou doen. Ik zou mogen hopen dat de klachten binnen die drie maanden verholpen gaan worden... en dat dan alles nog goed gaat. Maar je kan niet morgen een heel blik... Uh, terreinen van een, van een concurrent van Alstroom, dus TCV-terreinen uh, opentrekken en het probleem daarmee oplossen. Weet u eigenlijk hoe ze bij de NS gereageerd hebben toen het uh, Italiaanse Ansaldo als goedkoopst uit de bus kwam? Dat weet ik niet, maar ik heb uit Wandelgangen wel begrepen dat lang niet iedereen bij de NS er enthousiast over was, juist vanwege de reputatie van die bouwer. Ja, ja, dus uh, ze wisten het al wel een beetje. Ze voelden het aan hun wateren, sommigen in ieder geval. Ja. Um, Sander de Rauw, de NS heeft zelf meeontwikkeld aan de Vira. Dat lijkt me dan lastig als je daar aan meewerkt... om dan achteraf met een schadeclaim aan te komen zetten. Nou, dat is zeker lastig als ze als geen advocaten meegekeken hebben. Want ik stel wel vast dat uh, inmiddels de Vira vele jaren vertraagd is... en dat er nooit een schadeclaim is gekomen. Waarom niet? Omdat de NS niet duidelijk onderhandeld heeft... dat zij weliswaar aan de staat moeten betalen als ze niet leveren... maar dat niet kunnen verhalen op de boosdoener, degene die niet levert. Als het gaat om de technische specificaties, dan heb ik het idee dat er ongetwijfeld bij NS mensen zijn geweest die hebben meegedacht. Maar ik kan me ook niet aan de on, uh, indruk onttrekken dat ook vooral de marketingafdeling bij NS heeft meegedacht. Omdat de NS per se een eigen smoel wilde hebben. Een eigen trein, zelf bedacht, zelf ontworpen. En vandaag zien we de resultaten ervan. Dat is een trein met een eigen smoel, maar die niet rijdt. De marketingafdeling, die hebben denk ik niet in Delft gestudeerd. Dus die moeten dat misschien niet meer doen, dat soort dingen. Um... Meneer Van Wee, moeten we, moeten we kijken naar die Europese aanbestedingsregels? Zou dat iets verhelpen, denkt u, in de toekomst? Nou, ik denk dat het principe van die Europese aanbestedingen goed werkt... maar dat we gewoon heel goed moeten kijken... Welke criteria moeten we verwoorden? En inderdaad, uh, zorgen dat het juridisch heel goed is afgekaart. Want hoewel ik van dit dossier het fijne er niet van weet, is er uit de vakliteratuur wel bekend dat als het op juridische procedures aankomt tussen de overheid en bedrijven, trekken meestal de overheden aan, aan het kortste eind. Dat gaat ook met grote infrastructuurprojecten, wereldwijd zo. Dus je moet het inderdaad heel goed afkaarten. En dan moet in principe het, het, het aanbestedingen, uh, dat moet op zich goed kunnen werken. Meneer Rauw, zou het uh, tijd zijn voor een parlementaire enquête? Nou, die, die tijd komt steeds dichterbij. Uh, dit is een dossier wat al helemaal teruggaat bij de aanbesteding... waar ik al noemde dat er afhankelijk door de overheid... en ik vind ook dus dat NS wel verantwoordelijk is... maar ik wil ook wel even kritisch kijken naar de rol van de overheid... die afhankelijk zei, het levert ons te weinig geld op. We gaan nog een keer aanbesteden in de hoop dat er nog meer geld op het kleed kwam. En daar beginnen in feite de problemen. Dus de staatssecretaris heeft aangekondigd dat zij een evaluatie wil... over de afgelopen maanden. Ik zou zeggen, plak er een paar jaar aan vast. Bert van Wees, Sander de Rouwen, hartelijk dank voor jullie bijdrage. En dan ga ik nu... Ah ja, we gaan het weer hebben over Blue Monday. Muzikant Daniel Lohus heeft een nieuw nummer met de titel Blauwe Maandag... vandaag op zijn Facebook gezet. Goedenavond, Daniel. Goedenavond. Hoe blauw was jouw maandag? Nou, ik wit eigenlijk. Nee, het ging helemaal prima, ja. Geloof je wel in het uh, psychologische effect van de, van de meest deprimerende dag van het jaar, zo'n blauwe maandag? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik, ik geloof misschien nog wel een beetje in met volle maanden dat het dan anders is in een mens hoofd En helemaal als er dan toevallig twee volle maanden in een maand zitten of zo, dat het derde dan nog voller is. Dat geloof ik nog wel een beetje, maar niet. De meest déperie dacht van nee, dat, dat lijkt me een beetje ver gaan Maar het was wel een inspiratiebron voor jou, want je hebt daar een nummer over gemaakt. Ja, dat is. Kijk, in die, in die oude volkmuziek waar ik altijd in zit te struinen, daar, daar gaat het heel veel over Blue Moon en over dat soort dingen en over het kleur blauw als het niet zo leuk allemaal is. En dit liedje had ik geschreven toen ik een jaar of 18 of 19 was, dat weet ik niet meer precies. En toen was het een keer uh, volle maan en ik was verliefd op een meisje en het was. Veel te subtiel en mij meisje had helemaal niks in de gaten en zo. En, en toen had ik een keer op maandagavond dat liedje geschreven. En daar dacht ik opeens afgelopen najaar weer aan. En toen heb ik dat uh, met mijn vrienden opgenomen. En, uh, we waren bezig een CD-op te nemen bij mij in huis. En toen dacht ik: hé, hey, dat liedje heb ik ook nog. En hebben we heb ik dat geprobeerd. En, dat, ja. en vanmorgen was het toevallig zo vergeten Dus dan Blauwe Maandag, laten we dat voor de gein eens even op Twitter zetten en op Facebook. En dat was hartstikke leuk eigenlijk. Waarom heb je het zo lang laten liggen, dat nummer? Ach, ik heb zoveel liedjes, er dat, dat, dat blijven heel veel dingen liggen en, en, en soms geef ik wel eens wat weg en soms gaan de dingen gewoon weg. Maar sommige liedjes, ja, dat, dat komt één keer in een zoveel tijd, komt dat weer voorbij dat je denkt, hé, hey, hey, oh, ja, oh ja, of dan maak je iets. En dan denk je, oh, dat lijkt op het nummer wat ik toen en toen geschreven heb. Mm. En dan pak je dat weer eens bij en zo gaat dat een beetje. Weet je eigenlijk hoe het met dat meisje is afgelopen? Ja. En? en? Ik ben benieuwd. Nee, het gaat heel goed. Met. <laughs> Gelukkig. Nou, wie weet luistert ze vanavond. Kom je binnenkort uh, op, op, langs bij, de oog? bij het oog in ja, de studio? dat lijkt me hartstikke leuk. Als jullie bij uitnodiging komen, ik zeker langs. Ja, hartstikke leuk. Nou, we zijn bezig februari vol te plannen, dus wij nemen contact met jou op. Nou, we februari gaan. februari komt het plaats, dus dat komt hartstikke goed. Fantastisch. We gaan het uh, nummer nu draaien voor alle verloren zielen... die blij zijn dat deze blauwe maandag er weer op zit. Dankjewel, Daniel. Dank u wel. Blauwe Daniel Lohuis, was dat binnenkort te beluisteren hier in onze studio. Morgen kiezen de Israëlers een nieuwe Knesset. En het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen... is dit keer geen dominant thema bij de verkiezingen. Correspondent Monique van Hoogstraat, goedenavond. Goedenavond. Hoe komt het dat het vredesproces op de achtergrond is geraakt? Oeh, dat heeft een heleboel uh, oorzaken. Maar één daarvan is uh, misschien wel dat de partij... die dat traditioneel eigenlijk als belangrijkste thema heeft... de arbeidspartij dat hij dat thema uh, deze keer uh, totaal uh, heeft weggelaten. Uh, de arbeidspartij heeft uh, onlangs een nieuwe leider gekregen... Shelley Jakimovic. En zij heeft besloten om uh, niet het vredesproces, vredesbesprekingen... om die op de agenda te zetten, maar alleen uitsluitend... en alleen uh, de sociaal-economische onderwerpen. En die domineren ook de verkiezingen voor alle partijen nu? Nee, die, die domineren vooral de verkiezingen voor haar. Zij heeft uh, gewoon heel goed gekeken naar het zomerprotest van twee jaar geleden. Dat kan je misschien nog wel herinneren, die beelden... Dat, waarbij toen duizenden, duizenden mensen de straat op gingen. Dat was eigenlijk voor het eerst dat de middenklasse van zich uh, liet horen. En zij, uh, luister eens jongens, die hoge huren, die hoge kosten van levensonderhoud... en die enorm lage salarissen, uh, dat valt niet meer te dragen... Nou, zij heeft dat thema nu opgepakt. Er zijn ook een aantal leiders van dat zomerprotest terechtgekomen op de lijst van de Arbeidspartij. Maar het gekke is dat de andere partijen daar dan weer niet zo in meegaan. Iedereen praat hier eigenlijk een beetje langs elkaar heen. En is het zo schijnend, de economische situatie? Ik bedoel, als je moet omschrijven hoe de Israëlse economie op dit moment ervoor staat. Hoe zou je dat doen? Ja, je zou kunnen zeggen macro-economisch gaat het eigenlijk best goed. Zeker als je het vergelijkt met, met een aantal Europese landen. Er zijn wel wat sombere voorspellingen voor komend jaar. Uh, bijvoorbeeld werd onlangs bekend dat het begrotingstekort veel groter is dan verwacht. En zit er ook dik in dat er na de verkiezingen grote bezuinigingen uh, zitten aan te komen. Als je kijkt uh, uh, wat meer op microniveau... wat het voor het economisch leven... Voor, uh, uh, in het dagelijks leven van de mensen... Uh -huh. dan is Israël opvallend uh, arm. Ik denk armer dan veel mensen uh, in Nederland zich realiseren. Uh, er, zijn uh, nou, er wordt geschat zo'n 20% van de mensen... die leven zo'n beetje op de armoedegrens... En als je bijvoorbeeld uh, naar de supermarkt gaat, dan zie je mensen met een creditcard betalen. Maar dan wordt er altijd gevraagd, wil je in één keer betalen? Of twee of drie keer? Hmm. En dan gaat het om boodschappen van misschien 80 euro of zo. En dat zijn dan mensen die betalen dat in, in vijf keer. Uh, twintigers, dertigers, die kunnen geen appartement huren, maar delen dat met vrienden. Uh, mensen kunnen geen auto kopen. De gemiddelde salarissen liggen heel erg laag. Ja, dat is inderdaad een ander beeld dan wat de meeste mensen hier hebben, denk ik. En als we teruggaan naar de verkiezingen, hoe is de sfeer? Zijn er spannende debatten? Gaat het er hard aan toe? Het gaat er hard aan toe, maar uh, er is één grote afwezige in het debat. Dat is premier Netanyahu. Ik heb begrepen dat er normaal gesproken uh, bij campagnes... altijd een groot tv-debat is tussen de leiders van de twee grote partijen. Nou, dat zou in dit geval zijn tussen premier Netanjahu en Shelley Jakimovic, die we net al noemden, van de arbeidspartij. Mm -hmm. Shelley heeft hem ook uitgenodigd, maar hij heeft, naar ik begreep, heb geweigerd. Uh, hij verschijnt eigenlijk alleen maar in zijn eigen campagnespotjes... in zijn eigen tv-spotjes, waar hij laat zien dat hij de grote man is... die Israël, op wie Israël kan bouwen. Maar in debatten uh, zie je hem eigenlijk nauwelijks. En wat er verder aan debat is hier... Ja, dat is toch wel vooral heel veel uh, modder gooien. Ook tussen partijen die eigenlijk elkaars coalitiegenoten zijn. Dus aan de linkerkant zijn een aantal... Nou, laat ik zeggen, centrum-linkse kant... zitten een aantal partijen die vooral op elkaar afgeven. Ze hebben geprobeerd om samen te werken. He, om te proberen om een blok tegen Netanyahu te vormen. Nou, ik geloof dat al, dat al binnen 24 uur gestrand was, die poging. Mm. En ook op de rechterkant zie je ontzettend veel uh, scheldpartijen. Gisteren heb je voor het journaal een portretje gemaakt van een nieuwe ster... aan het Israëlische politieke firmament, Naftali Bennett, ultra-rechts. Wat zijn zijn uh, kansen, denk je, bij de verkiezingen? Ja, Hij is trouwens een van de redenen van die uh, scheldpartijen aan de rechterkant. Um, zijn kansen... Um, hij staat er op dit moment goed voor in de peilingen. Je moet je voorstellen, die partij die hij leidt... een, een zionistisch, een religieuze... Nationalistische Partij heeft op dit moment drie zetels in de Knesset. Is overigens wel samengegaan met een andere kleine partij. Maar hij staat nu in de peilingen op. Het varieert een beetje. Sommigen zeggen 14, sommigen zeggen 16 zetels. Zo'n hm. beetje. Nou, dat is behoorlijk groot voor een partij Ja, voor, die nu eigenlijk helemaal niets uh, voorstelt. Uh, maar zijn programma is tamelijk um, extreem, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een soort plan gepresenteerd al voor hij de verkiezingen inging... Um, waarin hij aan de hand van een tekenfilmpje... wat je ook op uh, internet terug kan vinden, uh, uitlegt... waarom Israël maar liefst 60% van de Westbank... van de Westelijke Jordaanoever, zou moeten annexeren... Um, zijn een belangrijk programmapunt is, zoals hij het graag noemt... Um, de Joodse waarde in ere herstellen. En dat spreekt heel veel mensen aan. Wat mensen vooral aanspreekt, denk ik, is dat hij een... Uh, nou, hij is een, een warme persoonlijkheid die zegt... iedereen is welkom bij mij. He, of u nou een keppeltje draagt of geen keppeltje... of u nou seculier bent of ultra-orthodox. Kom allemaal binnen. Wij gaan samen ons land weer trots maken. Als ik je vraag om in je glazen bol te kijken, wat denk je dat er morgen gebeurt? Krijgt uh, premier jou nog een kans? Jawel, hij heeft natuurlijk een hele grote kans. Hoewel zijn partij en de partij met wie hij een, een lijstverbinding is aangegaan, kleiner zal worden dan die in de huidige Knesset is, zal die waarschijnlijk wel de grootste uh, worden. Dat betekent niet dat uh, Likud zijn partij zich niet grote zorgen maken op dit moment. Er is ook veel interne kritiek uh, in Likud op het campagneteam... en hoe ze dat allemaal hebben aangepakt. Maar dat wil niet zeggen dat hij zeer waarschijnlijk toch wel de grootste zal worden... en degene die dus de coalitie kan gaan vormen. We gaan het uh, morgen van je horen, Monique. Dankjewel, Monique van Hoogstaten. Quand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 Carla Bruni was dat. Hier in de studio Rut Oldenziel, Amerika-deskundige... en Erik van Brugge van campagnebureau BKB. Goedenavond, welkom allebei. Goedenavond. Ja. Uh, jullie hebben voor ons naar de film Lincoln gekeken. Die komt volgende week pas uit in Nederland. Het gaat over de laatste maanden van de president die een einde maakte aan de burgeroorlog... en de slavernij afschafte. En dat op de dag dat Obamas tweede termijn, termijn feestelijk is begonnen. Even nog uh, naar vandaag. Het was, denk ik, een vrij uitgesproken toespraak... als ik het goed zeg van Obama. Klopt dat, mevrouw Oldenziel? Ja, zeker. Hij stond echt uh, voor uh, zijn ideeën. Het was een uh, visie uh, ja. uh, toch van solidariteit... en geluid dat we niet... Uh gehoord hebben. En Heel anders dan vier jaar geleden. Toen was het wat somber. En nu is het toch een man die aan zijn laatste termijn is begonnen en nog het laatste woord heeft. En dat heeft hij genomen. Ik vond het een prachtige speech. Erik? Maar een tomeloze ambitie ook. Ja. Nou, als je alles <lacht> wat hij vertelt vandaag uh, wil waarmaken de komende vier jaar... dan staat Amerika nog wat te, wat te wachten. Uh, ik, ja, ik vond het prachtig. Ik heb genoten. En eigenlijk samen met die film heb ik twee historische dingen gezien vandaag in mijn ogen. Ik, ik heb eigenlijk een beetje me kunnen meekijken in, in 1865. Wat heel bijzonder was. Ik vond het ook echt een film die iedereen die van Amerika, van politiek en van geschiedenis houdt moet gaan zien. Maar ook wat Obama vandaag deed. En we moeten natuurlijk nog kijken wat het wordt uh, over hier energie iets te kunnen waarmaken van wat hij vandaag gezegd heeft. en wat hij eigenlijk belooft. Maar het was een. Het was wat een... was het meest bouwde wat hij heeft uh, gesuggereerd vandaag. dat hij wil doen? Waarvan je denkt. nou, nou misschien is het geen zo bouwd. Maar misschien. Het, is wel een, het was eigenlijk een soort. sociaal-democratisch verhaal. wat hij hield. Nou, hij zei ja. in ieder geval. De, natuurlijk de beroemde lijn. Uh, als je entitles mensen hebt. dat betekent niet dat je uh, daarmee. Uh, uh, he, niks doet. Dat was natuurlijk de lijn. van, uh, van Romney. Ja. Een slacker. Uh, entitlements. Entitlements. entitlements. Wat is daar het mooie Nederlandse woord voor? Uh, ja, moet je helpen zeggen. Uh, <laughs> in ieder geval oh, de, je. Daar waar je je recht op hebt. Ja. Hè, waar je voor gewerkt hebt. Uh, de sociale voorzieningen. En daarvan zei hij heel duidelijk, en dat is het achter, echt het antwoord, het democratische antwoord op de Republikeinen, op het slagveld van de Republikeinen. Ja. Die alsmaar hebben gezegd, die overheid die moet weg, die heeft geen rol, mm -hmm. die is slecht. En hij zegt feitelijk, nee, we hebben niet alleen een overheid, maar het is vooral, we hebben een gemeenschap. En we zijn samen, zijn we beter dan ja. uh, individuen uh, individue opgeteld. Ja. En, dat is een en, belangrijke boodschap. En, ja, en toen een hele duidelijke oproep aan de Republikeinen, van ja, je moet niet alleen maar denken aan je eigen partij. Uh, maar denk nou een keer aan het collectief, denk aan de gemeenschap... en zorg dat we de komende vier jaar dit, dit land beter maken... in plaats van alle strijd van de afgelopen vier jaar. Ja, en dit, dit zei hij allemaal met zijn hand uh, op de Bijbel van Lincoln. Ja. Ja. Dus twee keer kippenvel vandaag, denk ik. Nou ja, en ik, ik, ik, is wel, we weten natuurlijk ook dat hij zelf de film Lincoln gezien heeft. Hij vond hem zelf heel mooi, weten mm -hmm. we. Uh, als je kijkt, uh, de, de maker heeft duidelijk... Ook met het oog op Obama, deze film gemaakt. Want het is In welke eigenlijk een... zin? Nou, het, het gaat over die, hè, over die paar maanden waarin eigenlijk het conflict is tussen een president die. Uh, presidentiële macht naar zich toetrekt. Uh, een oorlogspresident. Tegenover een congres wat niet wil. Nou, dat is precies het drama wat we de afgelopen ja. maanden hebben gezegd. En er is een hele cruciale zin um, in, de, in de film. I am the president of the United States. Closed in immense power. And you will uh, procure these votes. Met andere woorden, ik ben de president. Ik heb de macht. En je gaat nu die stemmen, zegt hij tegen zijn lobbyisten. Hè, ja. uh, gaat het maar eens even halen om die, uh, de slavernij af te maken te schaffen. Nou, dat is precies het conflict wat we vandaag zien tussen de republikeinen die uh, zeggen uh, nee, die federale staat, die president, die mag niet zo machtig zijn. Het uh, is aan de deelstaten. Dus je, je, je kijkt echt naar die filmen, je kijkt naar Obama en Obama kijkt weer terug naar Lincoln. Dus dit is een, ja, een, een ja, uh, allemaal spiegels. Het is samenspel. Is er weinig veranderd, Erik, zou je zeggen, als je ja, het zo het... beziet? Uh, nou ja, ik denk dat het iets stiekemer gebeurt... dat uh, achter de schermen uh, onderhandelen en, en dingen regelen. Maar in feite is het natuurlijk, was Washington nog steeds een uitruil van belangen... en van mensen die dingen gaan proberen te regelen... en een enorme padstelling steeds... tussen die verschillende instituties. Dat is overigens natuurlijk ook zo door de founding fathers bedacht ooit... dat het in zo'n soort padstelling moet gebeuren. Uh, je ziet wel dat die Lincoln uh, uitermate bedreven raakte... en voor mij ook zag dat dit de enige window of opportunity was. Hè. In zijn presidentschap... hij wilde dat de slavernij werd afgeschaft. En je zag dat dit het enige moment was waarop je dat zo zou kunnen regelen. En ik vind dat dat wel heel mooi in die film naar voren komt. Met manipulatie, met omkoping, met die lobbyisten die... net als lobbyisten van nu eigenlijk misschien wel drie stappen te ver gaan... maar het wel voor elkaar krijgen. Ik wil heel even naar de trailer luisteren. Congress must never declare equal those whom God created unequal...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 Ja, hij wilde alles op alles zetten om, uh, om de slavernij afgeschaft te krijgen. Is dat uh, zonder dat we nu met... Onze opvatting nu dat terugprojecteren in de tijd. Was dat uh, oprechte idealisme bij hem? Nou, dat is altijd de controversie geweest van Lincoln. Uh, hij is eigenlijk uh, tot nu toe altijd geportretteerd als een twijfelaar. Als de man die de slavernij in meer of meer tegen zijn zin heeft afgeschaft. Hij was ook zeker niet zijn eerste termijn... is hij als president begon die burgeroorlog niet om de slavernij af te schaffen... maar om het land bij elkaar te houden. Mm -hmm. Pas in zijn tweede termijn is die slavernij uh, uh, heeft hij afgeschaft... En in deze film wordt hij dus echt neergezet als een overtuigde leider die een ideaal heeft. Uh, het is precies de meest aantrekkelijke soort held om naar te kijken, denk ik dan. Ja, ja. en in de zekere zin is het wel degelijk accuraat dat hij in tweede termijn daarvoor uh, he, dat hij alles op alles heeft gezet. Um, maar, en daar begint toch de, de historica in mij... Uh, het is vrij accuraat, uh -huh. ook de, de debatten, de manieren, de verhoudingen, uh, de taal. Maar als het gaat over uh, wat heeft hem nou gemotiveerd om de uh, slavernij af te schaffen... dan zie je dus in de film dat er opeens op, uh, uh, uh, zwarten op het balkon staan en klappen. Je begrijpt eigenlijk helemaal niet dat die deel zijn... of dat die een rol hebben gehad in de geschiedenis. Wat er feitelijk gebeurde... Uh, we zien dus vooral de mannen die praten in de politiek over uh -huh. de slavernij. Maar feitelijk op het slagveld wat er gebeurde... was dat er miljoenen uh, uh, zwarten van het zuiden zeiden... Uh, wij uh, zijn niet langer trouw meer aan onze heer en wij vluchten. Dus er was gewoon chaos ook op het, op het slagveld. En dat was natuurlijk de, ook de politieke noodzaak... om iets te doen aan die afschaffing van de slavernij. Dus hij wordt hier geprotectreerd als... Alleen maar die idealist uh -huh. die altijd dat altijd heeft gewild. Maar... maar zou hij niet gewoon ook, hij wilde natuurlijk, net zoals Obama trouwens, ook weer een andere president. Hij wilde gewoon de plaats in de geschiedenis ook krijgen. Ik denk, hij wilde iets groots en mislevend voor elkaar kreeg, krijgen. En dat was natuurlijk uiteindelijk, werd dat dit. En hij zag wel, volgens mij is dat wel, zoals het ook een beetje gegaan Hij zag één een, een kans waarin hij dit voor elkaar kon krijgen. Dat klopt. Kijk, dit is natuurlijk wel een man die het moment van de geschiedenis ja. gepakt heeft. En daarvoor, daarom wordt hij gezien als een groot president. Een dossier wat heel erg moeilijk ja, met, was. Ja, het voortleiderschap tegen... is er doorheen gegaan. Ge Precies, ge getrokken. en dat zie, je, dat zie je ook in de film. Hè? Dat, dat die ja. onderhandeling daar heel hard voor heeft moeten knokken. Maar wat, vanuit uh, het sociale geschiedenis... Van waar, ja. is, waar zijn dan de zwarten in dit verhaal? Ja. Die zijn er niet. En terwijl... Uh, ja, iemand als Douglas, een grote intellectueel... waar Lincoln toch ook gesprekken mee heeft gehad... die komen helemaal niet in de film voor. maar hij Dat ja, het als een zwarte intellectueel. Ja, ja. Dan moet ja. even pleiten voor die film. Het is één maand uit een... Een paar maanden, ja. ja, ja. Hè, dus uit een presidentschap die veel langer duurde. Uh, ik vind wel dat die in die film binnen die maand... heel erg goed wordt weergegeven hoe Lincoln opereerde. Wat voor soort... de verhalenverteller, de familieman... de manier waarop hij de politiek manipuleerde. Het zegt is, is een... Het is fantastisch om naar te kijken. Ik bedoel, iedereen die van geschiedenis en van politiek en van Amerika ja. houdt... die moet die film gaan Die Je zei in. ook, uh, net voordat we gingen zitten, zei dat Daniel D. lewis het fantastisch doet. Dat ja, je dus, niet dat kan, kan dus voorstellen. Ja, de twee dingen die waarvan ik denk, ik ga die film nog minstens drie keer zien... is dat Daniel D. lewis die, dat doet je bijna geloven dat daar Lincoln staat. En je wordt dus bijna... Je kan bijna meekijken in een geschiedenis die niet gefilmd is natuurlijk nooit. En dat is, dat is prachtig. Het tweede is, die debatten op de, op, op de, de vloer van het huis van afgevaardigden... Nou, dat is ongelooflijk goed gedaan. En daar zit een, een kracht en een overtuiging in. En ook trouwens... een. Een, een botheid die daar kan in Nederland politiek nog een puntje aan zuigen, ja. wat um, ja, en dat is wel allemaal historisch, uh, zoals accuraat. Is ja. accuraat. Uh, nu gaat heb je heel hard tegen hard, het Echt hard tegen hard. Wat ook accuraat is, overigens, is de stem van Lincoln. Hij is altijd geportretteerd als een met een bas en een, een belangrijk staatsman, maar hij had eigenlijk een hele hoge stem. En dat wordt ja, dat, een beetje een wijfelend stemmetje. Een, ja. Is het een en, beetje doorzichtig, ja. Dus dat is wel mooi aan het portret. En er komt twee of drie keer een scène. Zit hij, zoals het, het beeld van het Lincoln Memorial... Uh, voor wie hij uh, in Washington is geweest. Ja, dat is gigantische een gigantische beeld. Het ja. gigantische beeld met die grote handen over die ja. stoel. En, en dat veel te grote lichaam. En ja, dat, dat, dat zien we een aantal keren terug in de film. Wat dus dit... zou die Lincoln ervan denken... dat we nu een zwarte president hebben in Amerika? Ja, uh, op een bepaalde manier was het denk ik een consequentie... van de lijn die hij ingezet heeft, want... Je ziet dat als toen hij die stap nam. Hè. En, um, het interessante is, dat er nog een andere. Tommy Lee Jones speelt daar nog een veel radicalere een voorvechter van de burgerrechten. Die vindt eigenlijk vinden eigenlijk dat de burgerrechten meteen moeten moet worden toegekend. Het interessante is dat je ziet dat um, een van de dingen die blijkt in de film is, je moet je ideale stap voor stap bereiken. En hij kan het niet in één keer bereiken. Maar die, die Tommy Lee Jones, die in die rol heeft wel zoiets van, ja, dit is een ingeslagen weg. Je kan niet meer stoppen naar burgerrechten, naar nee. uiteindelijk een uh, stemrecht en, en dus zwarte, een zwarte registratoren. Ja. Ja, Daar begint president. eigenlijk ook de film mee, hè, met de twee zwarte ja. jongens die zeggen van oké, okay, wij krijgen uh, nou misschien nog eens een keertje stemrecht, maar dat zal nog een hele tijd duren. Dus dat is duidelijk van de regisseur een vinger Ja, naar zeker, vandaag. zeker. En zo lang heeft het uiteindelijk niet eens echt geduurd. Rut Oldes, <laughs> Erik van Brugge, heel erg bedankt. Het is vijf voor twaalf. Een man in Nieuw-Zeeland heeft tientallen jaren oude flessenpost gevonden. Het bericht werd in 1936 in zee gegooid en spoelde nu pas aan. Dat is ruim 76 jaar later dus. Aan de telefoon Wim Kruiswijk, strandjutter in Zandvoort. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoeveel flessen heeft u gevonden? Uh, ik heb uh, nou ver over de duizend boodschappen gevonden. Maar ik tel normaal alleen maar degene waar een adres op staat... of iets anders belangrijks. er zijn er 928 tot nu toe. Dat is ontzettend veel. En heeft u een speciale methode om, uh, om flessenposten op te sporen? Nee hoor, je, je gaat naar het strand. Ik ben jutter en uh, dan loop je gewoon te kijken wat er is. En flessen hebben dan een bijzondere aandacht uh, uh, getrokken bij mij. Maar uh, uh, normaal loop ik uh, en pak alles op uh, wat een beetje interessanter uitziet. En heeft u wel eens um, een brok in de keel gekregen van een brief... die u in zo'n fles heeft gevonden? Uh, het komt voor dat zijn dan meestal brieven om iets van je af te schrijven. Iets uh, dat je je slecht voelt of dat je iets slechts hebt gedaan. En dat wordt dan in zee gegooid. En er staat geen adres en er hoeft niet op gereageerd te worden. En dat uh, zijn uh, niet zo leuke dingen. En in een boek wat ik geschreven heb over flessenposten, uh, daar heb ik een brief van een moeder na heel lang denken opgenomen... Uh, die heel erg ziek was en die uh, verdriet heeft om een kind wat ze verloren was. En dat heb ik echt heel lang over na moeten denken voordat ik dat opnam. En schrijft u vaak terug aan de mensen... Uh, ik schrijf altijd terug als er een adres op staat... ook als het onwaarschijnlijk is dat je er ooit nog iets op hoort... Zeg maar, dat, een, dat een, een, een zeeman een vrouw zoekt ja. of zo. Dan zeg ik dat hij in verkeerde handen is gevallen... <lacht> en dat hij nog een keer moet proberen. Het blijft een romantische gedachte. Wim Kruiswijk, hartelijk dank. Ik dank je ook. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond... zometeen Casa Luna met Mieke van der Wij, En daarin heeft ze te gast. Karim Alex Pitstra, regisseur van zijn film Die Welt. Dank voor het luisteren en voor later straatplekker.